Een vriend met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag in Brindisi... ...uit van Italië is een dode gevallen. Zeker vijf mensen raakten gewond. Italiaanse media melden dat de bom ontplofte... ...bij een onderwijsinstelling vlakbij de rechtbank. De doden zou een student zijn. Ook de gewonden zijn student. Meer details zijn nog niet bekend. De gemeente Utrecht heeft de Roma-familie Nicolic ...de afgelopen dertig jaar zeker dertien keer huisvesting aangeboden. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van documenten... ...die zijn opgevraagd bij de gemeente. Het gaat om vier huizen en twee hotelovernachtingen. Verder kreeg de familie zeven keer een bungalow of staalplaats op een camping aangeboden, aldus dus NRC. Vijf keer besloot de gemeente dat de familie Nicolits moest vertrekken vanwege overlast of huurachterstand. Dan werd de woning ontruimd. De laatste keer dat de gemeente ingreep was vorige maand, toen moest de familie een landhuis in de meren verlaten.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 Het weer, stapelwolk en zonnige periode wisselen elkaar af. In de middag kan een bui ontstaan. Het wordt 16 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Jelie Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de 20 tussen Rotterdam en Gouda. En op de A29 tussen Rotterdam en knooppunt Sabina.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 No we've made them fall, but only fool. Again. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Het tweede uur van Goedemorgen Antwoord, wij zitten nog steeds in uh, Hotel Hoogland. En er is een tribune gebouwd achter Jerry Kramer, daar gaan ja. we zo mee praten. Ik wil nog even zeggen dat de muziek die we net draaiden oh, nee. was uh, So You Win Again van Hot Chocolate. Dat wisten wij wel. Ja, dat weet ik. De tribune wist dat, hoor ik al. Um, ja, goed. Wat gaan we allemaal doen? Uh, dit uur bedoel ja. je? Ja, we gaan praten met uh, Jerry Kramer van VVV over het LDC.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 Daarna sluiten we en dan gaan we onderling praten. We hebben uh, het wel vaker in, uh, in de gemeenteraad gehad, dat je gewoon het eerste deel is gewoon openbaar. En dan wordt er door de burgemeester gemeld uh, van dat we de, de raad in beslotenheid gaat. En dan uh, wordt de tribune gemaakt of tenminste, de mensen vertrekken. En dan kan de raad gewoon in, uh, in beslotenheid met elkaar vergaderen. Je bent uh, inmiddels bijgepraat door de wethouder uh, Anders Landberger. Als je nou zo'n gesprek hebt gehad, blijkt dan duidelijk dat het openbaar had moeten zijn.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 Dus uh, je, je beheerskosten, geloof ik, twee ton per jaar. Ja, die haal je al niet eens uit de, uit de kosten van, uh, van, de, van, de, van de mensen die daar parkeren. Maar ja, eigenlijk bij het antwoord dat al. Ja. Dus, Heb jij een idee hoe je dat anders zou kunnen doen? Nou, je zou dus uh, kunnen zeggen van, uh, we gaan de boel gewoon verkopen. En je verkoopt de plekken voor... Uh,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 heel veel raadsleden zich gewoon laten inpakken met allerlei soet, Dat Dan weer zo'n besloten bijeenkomst. Ja, wordt er eventjes bijgepraat en we zitten allemaal op de goede weg en uh, heb vertrouwen. Dat heb ik allemaal gehoord. En maar ja, ook dan eh, zeg maar toen met het bestemmingsplan hadden we ook zo'n informele bijeenkomst. Die was trouwens wel in de, de openbaarheid en een deel in beslotenheid.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 Ja, net als wat jij zei, je begon met dat stukje zaalpoort. Het staat alweer, raad, vandaag weer een heel stuk in de keuze. De, de raad het, moet, heeft het boetekleed aangetrokken omdat ze te weinig kritisch waren. Kijk, het is helemaal niet zo erg om, om een kritische vraag te stellen. Nee.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 Ja, dat zou mijn verzoek zijn. En dat heb ik ook zo, uh, zeg maar, toen deze besloten bijeenkomsten was, heb ik dat netjes aan de griffie gemeld. En ook binnen mijn fractie. Van jongens, ja, ik, ik, ik doe op deze manier niet aan mee. Ik, ik wil gewoon, uh, dat, dat, ja, eigenlijk gewoon dat ze met hun billen bloot gaan uitleggen van wat <coughs> er aan de hand is en dat de raad een keuze kan maken. En niet dat dat, dat, dat weer in beslotenheid en weer van, ja jongens, we gaan, we, dit komt eraan en dit komt eraan. Ja...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 En dat vind ik heel erg, dat dat moet, is dat er nu in Zand wat een spindokter is. Een spindokter om het, uh, het LDC op een bepaald neutraal niveau te krijgen. Wie is dat? Dat is een, uh, een, heer, een heer die is ingehuurd uh, door het college om het uh, ja, project op een neutraal ne <lacht> niveau te krijgen, en ik denk jongens. Ja, er zijn mensen die, die en, en, ik, en ik word daar ook mee geconfronteerd hoor. Dat ik in één keer denk, wie is die meneer? Is het vreemd dat iemand van buitenaf dat moet gaan doen? Ja. ja. Ik wou net zeggen, de kosten die reizen natuurlijk de pan uit zo langzamerhand. Kijk, ik vind het helemaal niet erg om geld uit te geven. Als, als dat project kan het dadelijk ook opleveren. Ja. Mag die, het mag kosten.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 Ik heb geen idee, nee. dat zou je aan, uh, aan de wethouder moeten vragen. Aan de tribune, hebben jullie dat nodig? Ja, we willen, ja. Beter ja. We willen weten wat er gaat worden. Mooi, de, ja, de tribune en een aantal bewoners uit deze buurt, die zouden nog wel een keer geïnformeerd willen worden, maar dan, maar dan wel goed. Maar dan wel goed. Um, het project zelf. Er moet nog heel wat gebeuren. Um, uh, Aholt en, uh, en Nijs gaan verder met het ontwikkelen van het voorste stuk. Uh, Oude Postkantoor, Tromp en uh, Albertijn. Nee, nou, je zegt verder ontwikkelen. Jij bent verder dan niet. Oh, dat wordt dan niet ontwikkeld. Nou ja, ik weet dat het college in onderhandeling is met die partijen en dat, dat zijn ze al jaren. Mm -hmm. En uh, ja, op, de gemeente, de, de, ze zeggen van, uh, zij hebben de gemeente nodig vanwege het bestemmingsplan. Omdat daar een bepaalde contour is opgenomen waar ze verplicht op moeten gaan bouwen. Yeah. Maar er zit nog wel een, een, een, een, een kaasboer en een, een slagerij daar op de hoek.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 Om bepaalde ja, freeriders, uh, mensen die vrij meeliften met ja, de ontwikkeling ja. van het LDC uh, tegen te gaan. Nou, dat hebben we niet gedaan. We hebben in het bestemmingsplan een soort van contour opgenomen. Dat de, de partijen naar de gemeente moeten komen om grond te kopen. Maar ja, als die partijen zeggen, ja, de gemeente alles mooi en aardig. Maar wij, wij kopen die grond niet. Ja, dan stagneert, stagneert daar de hele ja. boel. En die vier geschakelde woningen die gesloopt zijn? Wat, wat, wanneer gaat daar iets gebeuren?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 want niemand weet precies wat er nou is afgesproken en wanneer het zou komen. Want het plan was dus dat die woningen gesloopt zou worden. Dat daar een noodwinkel van de Albert Heijn zou komen. Nou, ik heb de Albert Heijn nog niks zien inpakken. Dus ja, ik... Maar ja, zolang Albert Heijn niet onderhandelt over grondverkoop... hebben zij natuurlijk ook helemaal geen zin om te verhuizen voorlopig. Nee, maar dat is dus iets... Dat zou dus een onderhandelingspositie kunnen zijn van de gemeente waarop... Zijn beslotenheid zou kunnen doen van jongens we zijn er bijna uit met de uh, Aalt in de Nijs dat willen we jullie graag mededelen en zodra het dan bekend is dan, maar zou je dat nou iets glashelder willen hebben wat er op een stukje gebeurt als, als raadslid, Als zeggen ja, van vertel tuurlijk. mij nou maar eens college wat er hiermee gaat gebeuren ja, tuurlijk, maar er zijn zoveel verhalen geweest, eerst gingen de Nijs en de Aalt samen, toen gingen ze weer apart en dan heb weer een uh, eigen architectenbureau, Meccano, ingehuurd om een plan uh, te ontwerpen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 Het schot moet gewoon weg. Ja, ja inderdaad. Dat is het enige waar we nee, het over maar goed, kijk, dus, dus zullen, er zullen financiële middelen nodig zijn ja, tuurlijk, om tuurlijk, dit tuurlijk. Uh, op te lossen. Het is niet uh, 1-2-3-wandje er mm -hmm. met een paar vrijwilligers uitslaan en het is nee, opgelost. Het is eventjes wat complexer. Maar eigenlijk maar moeten moet we een... wilde gewoon van de gemeenteraad zijn: jongens, uh, gemeenschapshuis ja. naar beneden ja. en BBT schuift op. Ja.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 Nou, dus dat hele evacuatieplan, dat, uh, ja, ik weet niet of dat er nu al is. Dat, uh, zover is mijn informatie niet. Maar volgens mij is dat wel een lastig verhaal. Omwille van uh, de tijd, Jerry, uh, moeten we het met beetje afronden. Ja. Zijn er ja. nog dingen die je kwijt wil over uh, opletten? Uh, wat veranderen? Wat gaan doen in de zon? Nou, plek? ik denk dat ik duidelijk ben geweest. Dat denk ik ook. Hartelijk dank. En we spreken elkaar Jullie zeker ongetwijfeld. Dankjewel. En een uh, fijne uh, weekend. Dankjewel.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 Ah, ik, ben, ik ben in Amsterdam geboren. Ja. Ik ben hier naartoe verhuisd toen ik uh, jaar 3 drie was. 56 geboren. Dus zeg maar rond uh, uh, decenniumwisseling. Jaren 50, jaren 60. Toen heb ik gewoond. Het eerste huis was op de uh, uh, Haarlemmerstraat. Daar stond ooit een heel mooi wit huis. Ik weet niet of iemand die zich dat kan herinneren. Een mooie witte grote villa. Wij woonden dan op de tweede verdieping. Mm -hmm. Nou, toen hebben we op de Straat gewoond. We hebben in drie huizen. Ik, ik liep hier net, ik had de auto gezet op uh, de boulevard. En toen liep ik hier naartoe. En toen kwam ik langs drie huizen waar ik gewoond ja. Mijn ouders uh, hadden een strandtent. Uh, Ad Keur, uh, was mijn uh, cadeauvader. Want ik stiefvader vind ik een rot woord. Maar hij is uh, <laughs> zeg maar de, tw de tweede man van mijn moeder. En uh, ja, die was gewoon buitengewoon... Uh, buitengewoon fijne vader was dat. En die had een strandtent, 2A, Adkeur. Een fameuze stand in de jaren 60... Want mijn moeder was. Uh, die kwam uit de artiestenwereld. En die nam haar netwerk. heet nu netwerk. En toen bestond het woord nog helemaal niet. maar die nam haar netwerk mee. naar het stand. dus op een zaterdag. Zij, zijn er zijn zaterdag geweest, zaterdag Johan Cruijff en Piet Keijzer, die zaten dus, uh, die hadden twee uh, st uh, strandkorven tegen elkaar aangezet, want die mochten niet bruin worden van Rinus Michels. <laughs> dus de, de vrouwen lagen in bikini op het strand en zij zaten tussen twee, uh, twee, twee korven in. En uh, uh, Jeroen B. Uh, ja, Adele Bloemendaal. Uh, allemaal uh, sporters. Het was een hele rare mengelmoes van allerlei bekende mensen. Shaffi. die is nog een keer uh, de, door, uh, door het glas gevallen omdat hij uh, drie flesjes sherry op had. Goch op, God, op God, zaten. God, God, dat was, ja. hè? Maar dat werd toen ook gedronken, hè, sherry, in die ja. tijd. Nou, uh, uh, het was gewoon een hele leuke periode. en dan wonen, we, wonen, wonen, ja, wonen, wonen, wonen we zomers op het strand en dan hadden we natuurlijk s winters een huis nodig.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 Het is niet de insteek van die column. De insteek van die column, dat het over Zandvoort gaat. Ja. Ja, en, en over mijn belevenissen. En op, ik wil ook een stukje schrijven over Zand's dialect. Ik had het net met Jaap Koper over. Dat ik vroeger door het dorp liep. Is dus dat die man die, die altijd met een fijne pyjama sliep? <laughs> ja. Is dat echt waar? Oh nou, ik, ik, ik ben... Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ben nogal nog op goede voet met hem. Maar dat, <laughs> dat wist het <ik> dus niet. <laughs> ja, dat gaat ja, nu veranderen. Ja, dat gaat zeker van. Over. Ja, ja. Maar waar we gebleven? Fijn, uh, nou, ik wil even uh, terug. Uh, hoe is de samenwerking uh, uh, gekomen dat je in die krant stukjes gaat schrijven? Ben je daar zelf uh, uh, bij gevraagd? Ben je in de voren gelopen van ik wil mijn, mijn stukjes antwoord wil ik, uh, wil ik kwijt? Nou, ik heb dat wel eens. Ik, ik kan het je precies vertellen. Ik ben bevriend met Stefan Kok. Dat is de broer van Gillis. Ja. En Gillis is dus de uitgever, hoofdredacteur van Krant. En ik heb volgens mij wel eens laten vallen bij, uh, bij Stefan dat ik het ontzettend leuk zou vinden om, uh, om een column te schrijven voor Krant. En op een, uh, op een avond hadden we een etentje hier in het dorp en toen zei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 Uiteindelijk is het, is het, is het, is het, is het uh, verstart gaan. Ja, maar je schrijft nog meer, hè? Het is niet alleen maar dat je in de zand. Nee, krant Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn ook mensen die zeiden tegen hey, Moet je nou in de krant? kranten? Je schrijft voor panorama, nieuwe revue. Ik zeg, ja, stiekem vind ik dat eigenlijk wel leuker. Ja. Dat is je beroep ook? Ik ben journalist, Ik Je bent journalist, ja. Ja, journalist. Ja, ja. Oh, okay. ja. Ik heb uh, 21 jaar bij Playboy gewerkt. 21 jaar. Hitkrant heb je gedaan? Ik heb 5 jaar hitkrant gedaan, 1 jaar Express. Ik heb ID&T uh, magazine gedaan, later release...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 Ik ben, ben, ben wel zeer ja? benieuwd. Ja, nou nee, ja, dus niet om de 14 dagen. Nee, dus ik, ik, ja, ja, ja. Ik, Maar ik, ja, ik vind het. Weet je, ik, vroeger liep je door het dorp en dan zeiden mensen tegen je. Morrie. je, dat, dat, dat hoor je ook niet meer. Nee. Dat is zo'n van dialect. ja, doen ze dat nou, wel? Nou, hoor je nog steeds erg weinig Goedemiddag en goeiemorgen. Dat wordt steeds minder waarschijnlijk. Oh, ik, uh, überhaupt? Ja, vind ik wel. Uh, ik moet doe je het maar, consequent. Uh, dat moet je maar eens proberen als je straks de straat doorloopt en dan zeg je tegen iedereen goeiemiddag. Ik de ja. vreemdste blikken naar je toe. Echt ja? geweldig. Ja, ik, ik, ik, ik doe dat wel eens.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 ik heb er al vijf geschreven. Oh, dat is een, dat is een voorraadje. Het komt uit je hart. Dus dan, dan, dan flapt het er ook makkelijker uit. Ja, nee, ik. maar ik, ik moet het ook kwijt op de een of andere rare manier. Want ik, zoals ik al begon, ik loop hier rond en kom ik alleen. Ja, hier ook. Torbekkenstraat, dan loop ik dus uh, langs Pension Berton. En dat werd vroeger bestuurd door. Want mijn, mijn, mijn cadeauvader en moeder. Die, die. dat waren ook mensen die. die, die, die projectjes onderhanden namen en, en starten Dus we hadden een pension. En, en dan, dan ging ik altijd uh, vuurwerk afsteken. En dan ging ik. Uh, en dan ging ik uh, een, een spelen. met Chris Jachtenberg. die nu mijn, mijn, mijn, mijn huisarts is. En dan, en dan schoot ik hem dood. En Chris kon geweldig doodvallen. En Chris, het duurde echt 15 minuten. Weet je wel? Je, dan, dan, ging, nee, dan Dan stort hij niet.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 Standvoort wordt daardoor soms een beetje ondergesneeuwd. Ja. Als, als, als badplaats. En, en ja, ik vind ja. het leuk om dat uh, een beetje terug te brengen. Dus Wat je zegt, uh, jouw column is niet, uh, niet de bedoeling om politiek gelinkt te worden. Maar nee. Je kan natuurlijk wel, wel iets laten vallen als je, als je dat door... uiteraard. En weet je, Uiteraard. Uiteraard. En, en, en ja, ook dat. Want ja, wat ik al zei, die, die column die ik geschreven heb, ik probeer altijd met een beetje zelfspot, hmm. uh, probeer ik uh, ermee weg te komen. Ik denk dat als je zelfspot in een column zit, dat je dan ook makkelijker ook, af en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 en een beetje, ja, moet ik zeggen, kritiek leven op alles en nog wat. Ik vind het ook veel leuker om een beetje het, zelf het boetekleed aan te trekken. En, uh. ja, ik lees uh, het Haalmers Dagblad en daar staat ook altijd 60 seconden zijn van die. Ja, columns, ik weet niet of je dat kent. Ja. En daar zitten inderdaad een paar bij die, uh, die pakken die pen, doen het in naar zijn en uh, doen drie keer uh, Connection uh, in, in de post stoppen. Maar er zijn er ook bij die het vrolijk brengen. Ja, dus ja dus, maar er kijk, het, veel in schrijvers. Ja, maar het heeft ook, nou, ik denk dat het ook weinig zin heeft. Weet je, je bedoel, uh, uh, ze zeggen wel eens dat de pen is uh, machtiger dan het zwaard, hm. maar. Dat moet je nou ook niet misbruiken. Nee. Je moet het gewoon netjes gebruiken. Ja. Wij gaan uh, genieten van jou, uh, Ja, nou super. Skons. En uh, ik denk dat je. Nou, je hebt er al vijf geschreven. Ik wou je, als ja. er nou vijf geplaatst zijn, dan moet je nog eens keer langskomen. Ja, ik nu dus dan met... wil heel graag de reacties weten die jij in het dorp krijgt. Ja, ja de, nou, ik ben van Vessem uh, de, de, Daar nee, hield ik ook de, de winkel een beetje op. Omdat die dame me ge ging vertellen <laughs> hoe leuk ze de column vond. En toen zei ik: Is het niet handig om die andere klant even ja. te helpen? Dus de reacties zijn er al. Die zijn er al. is mooi. Mick, hartstikke bedankt. Ik een een We gaan je zeker nog eens spreken. Dank wel. Je zeker, fijn weekend.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 en tegelijkertijd is natuurlijk de hele dag weer de grote voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. Precies. En daar is natuurlijk als hartstikke uh, leuk de Prinsessenweg, de stukje van de Krocht, uh, de Halterstraat, nou noem maar, maar op. Het Raadhuisplein, het gaat de hele, het hele centrum door. Dus kom er gezellig heen. En kijk eens wat er te koop is. Dan is er smiddels om drie uur een ontzettend mooi concert in de kerk. In de protestantse kerk. Het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Uh... Dat gaat daar spelen en dat, dat wordt heel erg mooi. Maandag 21 mei, uh, Magic Cabaret Theater, met Diner, Rob en Amiel. Ik heb gehoord dat het fantastisch is. De heren halen wij alle, allerlei trucken uit uh, aan ja, de tafel. Die zijn al eerder tafel. geweest daar. Dat die moet er heel geweest. erg bijzonder zijn. Haar uh, reservering is wel gewenst. Dus bel even op en dan kan je daar gezellig eten en leuke dingen mee maken.